Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De veiligheidsregio's en het kabinet hebben nog geen oplossing gevonden voor het asielprobleem. Vanavond kwamen de burgemeesters van de veiligheidsregio's en staatssecretaris van de Burg samen. De opvanglocatie in Terapel zit overvol, doordat veel asielzoekers niet kunnen doorstromen naar nieuwe woonplekken. Maar een oplossing is nog niet zo makkelijk gevonden, zegt de staatssecretaris. personeel is een van de knelpunten die, die speelt. Er is overal een tekort aan uh, mensen. Ik uh, wil zo snel mogelijk een uh, akkoord, maar we zijn goed met elkaar in gesprek. Het moet ook op basis van goede uh, gesprekken. De veiligheidsregio's en het kabinet gaan later deze week verder praten. Op een afrit van de A10 zijn gisteren auto's bekogeld met stenen. De politie in Amsterdam denkt dat jongeren stenen hebben gegooid vanaf het dak van een flat naast de afrit. Deze vrouw zegt tegen AT5 dat er een steen door haar achteruit ging. Het glas lag echt door mijn hele auto, dus als ik bijvoorbeeld kinderen op de achterbank had gehad, ja, dan kan wel gewoon doodgaan. De politie noemt het een extreem gevaarlijke situatie en zoekt nog naar ooggetuigen. Het boerenprotest in Stroe mag woensdag doorgaan. Dat heeft de gemeente Barneveld in Gelderland besloten. De actiedag tegen de stikstofplannen van het kabinet is bij een boer in Stroe. Op zijn land worden woensdag tienduizenden boeren verwacht. De organisatie wil wel een vreedzame demonstratie. Ook willen ze niet dat boeren met trekkers over de snelweg gaan. De KNVB gaat de oranje vrouwen evenveel betalen als de mannen. De vrouwen krijgen vanaf 1 juli evenveel premie als ze een wedstrijd spelen in oranje of als er een foto van hen wordt gebruikt. Dat werd tijd, zegt speelster Vivianne Minema. Ja, we hebben het gewoon nodig om die volgende stap te maken. En dat iedereen gewoon nu euh, nou ja, deze mooie beloning krijgt voor het harde werk van de afgelopen jaren... is iets waar we als team er heel trots op zijn. Ik denk dat dat ons als team alleen maar ja, meer gaat laten groeien. Al lossen dat het probleem niet meteen op. Zo zijn de verschillen in betaling in de Eredivisie bijvoorbeeld nog erg groot. En ook op internationale toernooien van de FIFA en UEFA is de beloning bij de mannen nog een stuk groter.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 Something so rare and pure That makes me vulnerable and insecure You crashed into me like a rock from the sun Now I feel like I'm real like it Someone. Zit er ook al een paar weken in uh, dit uh, verhaal van de Stone Souls en Butterfly Sucker Punch.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 Hit town, dip the bill in a clip joint. I'm the butter and egg man. Some dame walks up to me. She's behind the eight ball for a week or two. Says I'm the right man for the job. Gotta help some.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 up back In this with the drums and the base in the back of our way. The sun's out, two guns out. We got our boards in the hideout. Driving side to coastside, watch the low and the high tide.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 Bij deze dus de oproep uh, gedaan. Uh, nou ja, goed. Uh, de, dat is even voor de komende tijd. Uh, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Bedankt voor uh, het interview. En zoals beloofd, komt dan nu die nieuwe single. En die heet That's Not You. Light. Don't think I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 Are you out? Of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 Brain. Got me wrapped up in your chains, baby. I'm in pain. It's stuck in my bones. Won't leave me alone. It hurts just to know you don't wanna stay with me. Cause if you're then.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 Back from the shore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 Want to hear all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 Can you teach us how to love and dare, make us hope.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 I don't Do, but don't you follow?